En krijgt nu zelfs 25 euro startengoed. Buut, de bank die het een tikje anders doet. Goede voornemens? Begin bij Hubo. Van een opgeruimd huis tot slim besparen. Wij maken klussen makkelijk en voordelig. Hubo helpt. Novamora.nl Jij bepaalt wat er gebeurt. Vanavond al een leuke date? Novamora.nl Dating vol passie. Goede voornemens?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 7 uur, goedenavond. Een hele goede avond. Team Music -nieuws van nu.nl. Met alleen al. Goedenavond. De politie is blij en opgelucht dat het nieuwe kabinet ruim 500 miljoen euro per jaar wil investeren. Het geld gaat naar extra agenten, bodycams en een modernere organisatie. Ook wordt er veel meer gedigitaliseerd. In Utrecht is een man opgepakt die gehandeld zou hebben in gestolen legerspullen. Hij liep tegen de land toen hij professionele gehoorbeschermers wilde verkopen... die waren van een kazerne in Gelderland. Is in zijn huis werden later nog meer spullen gevonden... waaronder een alarmpistool, tasers en pepperspray. Iran is bereid een deal te sluiten met de VS. Volgens de Amerikaanse president Trump wil het land zo ontkomen aan een militair conflict. Trump dreigt al langer met een aanval op Iran na de dodelijke demonstraties in het land...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 Ik geloof van wel. Ja, dat zei hij bij RTV Drenthe. Hij hoopt dat anderen net zo van huzarenslaatje houden als hij. Dan is het nu net alsof je kroketjes aan het bijvullen bent, hè? Haast wel, ja. Haast wel. Maar dit is natuurlijk nog lekkerder dan kroketjes, hè? Ja, het is nog niet bekend of het storm loopt. <laughs> Wat, gehoor. <laughs> nou, ik vind een huzarenslaatje op zijn tijd wel lekker. Maar s'nachts om kwart over drie, dan denk ik niet per se aan, aan die muur van... van hoe heet die? Nee. nee, wel creatief. Ja, als het ja. werkt, werkt het. Ik moet er even niet aan denken. Boel. Het weer van Weerplaza. Vanavond is er in het noorden kans op IJzel. Het wordt min 1 tot plus 3 graden. En morgen, een grijze dag, Door van Noord naar Zuid 1 tot 9 graden. Weet je welke slaatjes het lekker zijn? Dat zijn die, die kleine vierkante bakjes met zo'n doorzichtig dekseltje erop. En zo'n hele dot mayonaise, weet je wel, die dan een eurotje kost. En dan nog extra mayonaise ah, erbij Wat doet. zijn die lekker, hè? <laughs> Even kijken wat Flitsmeister te melden heeft. File op de A1, hengelen Osnabrück bij de grens. Daar staat 2 kilometer met 10 minuten vertraging. En op de A270 Helmond richting Nune bij Eindhoven. 1 kilometer, 10 minuutjes. Ja, en flitsers zijn er niet. Tom en Bram. Met muziek van Lucas en Steve. Love and Hold komt eraan. Eerst 5 Seconds of Summer. Hier is Youngblood. Maximum Weekend.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 Wishing I'm pulling no weight, pulling no air.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 Music. Love on hold. Tien minuutjes over zeven, vrijdagavondshow, daar Bram. En daar Tom. Ik ben een beetje pissig op uh, domien verschuren. Wat, Wat dan? Op dit moment. Hoezo? Ja, hij is een lieve jongen hoor, maar die heeft dus een uh, gigantische doos met donuts gehaald eerder vandaag. Waarom eigenlijk? En Ja, weet ik niet. Volgens mij had hij er gewoon zin in en heeft hij uh, er gewoon voor iedereen gehaald. Maar uh, hij is hem gesmeerd, maar hij heeft die doos hier laten staan... Met dus nog die donuts erin. En die staren jou Die staren mij aan. Die staren mij ongelooflijk aan. Maar ik heb net een kapsalon op. Ja, dus eigenlijk zit je al dus wel aan je tax. Eigenlijk kan het niet. Dus vandaar, ik, die vieze domienverschuren. Die dingen die, die, die staren mij aan, die roepen mij. Dit is wel een hele mooie die je nu te pakken hebt, zeg. Kijk eens even, dit is, het is een mijn uh, cookie monster. Cookie monster met blauwe muisjes. Oh, misschien even proeven, Tom. Gewoon even voor de sfeer. Nou, die muisjes zijn maar lekker. Ja, toch? Hé hey Tom, um, ja, afgelopen week was ik er niet. Ik zat namelijk in, uh, in Praag. Jij Het was zou niet Praag, ja. ontgaan zijn. Ik was even met vrienden op een uh, vriendentripje. Ja, leuk. Echt wat een leuke stad is dat, zeg Praag. Maar is dat niet het enige leuke in Tsjechië? Ik zat over Tsjechië is toch aan zich niet heel bijzonder of wel? Nou, volgens mij is Tsjechië een prachtig land, ja? hoor. Ja, ook He? mooie natuur en zo. Nee, hm. hey, uh, ja, ik ben niet verder dan Praag gekomen. En Praag was in ieder geval waanzinnig. Een mooie middeleeuwse stad, vol met mooie kerken en, en beelden. En het was helemaal fantastisch. En toch is dan het hoogtepunt. En dat vind ik heel kinderachtig van mezelf, maar ik kon het niet aan. Het hoogtepunt van mijn hele trip was. Schieten. Schieten, want je kan daar nou dus echt. FN dat heb ik gezien op je story. Ja. Yeah. En het mooie is, ik heb ook wel eens in Amerika geschoten. En dan, uh, ja, dan is het allemaal streng, hè. Dan uh, echt, joh, en je mag niet dit. En je mag niet dat. En geen foto's maken. En uh, afstand houden. En waar, waar, heb je, waar heb je mee geschoten? Oh, met een AK heb ik geschoten, zo. met een Thompson. Ik heb met oh. een, een silenced gun. Ik heb nog met zo'n zwart wapen. Ik heb nog met zo'n Vietnam geweer heb ik ook wow. nog geschoten. En met een shotgun. Ja, ja. ja en, het, en het mooie is, die Tsjechen doen daar dus helemaal niet moeilijk over. Foto, ja joh, geen probleem. En uh, joh, en doe een beetje dit. Ja, kom maar goed, ik ga even naar die ander toe. Schiet maar even. Ja, het is fantastisch, Tom. Oh, wat is dat vet. Ja, dat, dat trekt maar toch niet hoor, iets met zo'n wapen. Nee, dat ik... Ja, wacht maar tot je er een in je klauwen hebt. Wacht maar tot je er een in je klauwen hebt. Die vrienden van mij ook, die hebben helemaal niks met wapens... Het zijn ook een beetje van die, van die glutenvrije vrienden, weet je wel. En die hadden een... Een wapen in de klauwen. En ineens? En ineens. Ja, nou, dat waren gewoon twee rednecks. Die hadden nog twee, net geen... Twee moordenaars. Die hadden nog net geen Make America Great Again uh, pet op... Oh. Uh, van de wapenlobby. En die stonden ook uh. lekker te schieten. En die geweren gingen neer. Toen waren het weer twee glutenvrijven. Ja. <laughs> uh. nou, echt fantastisch. Echt een dikke aardappel. kan eten. ook een goede... Lekker, lekker ja. eten. Uh, ja, ook een mooi volk. Tsjechen, echt een mooi... Lieve mensen. ja. Lieve mensen, mooi volk, mooie cultuur, lekker eten, mooie natuur, mooie gebouwen. Mensen, ga erheen. Praag, hartstikke leuke stad. Nou, Leuk voor een stedentrippie. Dank voor de tip. Ik raad aan drie à vier dagen. En dan, oh heb, ja. je het, dan heb je het mooi uh, wel gezien hoor. Maar dat heb jij het ook gedaan vrijdag heen? Ja. Nee, hey, donderdag heen, zondag dus terug. Ja. Ja. Dikke aanraad, dikke tip.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 I can't for the lost ones far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 bij Q-Music. Het is een ex-alarmschijf, die Holy Water. En van een ja. ex-alarmschijf gaan we naar de nieuwe alarmschijf. En die, die heb ik even gemist. Heb je dat gemist? Ja, wie is... Wie Vanmiddag is uh, tien voor vier was bij Domien te horen dat Sommieu de nieuwe alarmschijf te pakken heeft. Sowieso is het al een goede week voor Sommieu, want ze waren afgelopen week ook al eens bij Domien te horen in de middagshow. Toen kregen ze te horen dat ze genomineerd zijn voor een Edison. Kijk, nou, is, uh, die pakken ze toch even lekker mee. Ja, die kunnen aan de bubbels dit weekend. En ja, echt een waanzinnig liedje ook deze. Dus hoor je hem voor het eerst in jouw geval, ja, Bram. ik hoor hem voor het eerst. Zet hem even hard en laat even weten wat je ervan vindt via de Q-Music app. The q music, alarmschijf. Songje, Dark Before the Dawn, Max. nummer 4 voor Somje je Music. Dark Before the Dawn horen we een week lang extra vaak. Nou zeg maar, vond je ervan? Ja, ik vond hem hartstikke leuk. Ja, eigenlijk liedje. alles wat zij maken, het ja. is altijd goud. Uh, vind ik trouwens niet alleen. Ik zie hier een bericht van Robin, die zegt uh, ja, lekker nummer weer. Uh, Stephanie zegt, uh, of Stephanie, natuurlijk groot fan van Sommieu. En Lieke zegt, terecht alarm schrijf. Zo meteen bij je Music. Samveld, Veld, dan en ook deze, dat is leuk, van Carly Rae Jepsen.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 het is weer Hamster bij Albert Heijn. Met deze week in de bonus. Alle Kleene en look look tot en met 270 gram, tweede gratis. Amek haarverzorging en styling, tweede gratis. Lekker hoor. Alle floriel en robijn, ook tweede gratis. Zoé! En alle Amek geurkaarsen, geurstokjes of geurtheelichten, 50% korting. De meeste en de beste aanbiedingen. Yes! Hamster! Zo, voor jou dame. Wow.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 show you how the world is big and beautiful. Cue music. Cue sounds better with you. I threw a wish in Jepsen en Call Me Maybe, waarover Jake in de Q-Music app zegt, zo'n leuk liedje. Ja, ja, dat is het ook. Kijker op de kop. Ja, ja, ja. Zeg Tom, ik heb een uh, leuke kijktip. Oh, fijn. Tenminste, heel veel mensen kijken het al. Uh, jij waarschijnlijk niet, maar ik wil dan toch even jou adviseren. Heb jij het nieuwe seizoen van LOL al aangezet? Oh, nee, nee. nee. Last One Laughing. Ja. Daar heb jij ooit ook al meegedaan. Daar heb ik ook wel eens aan meegedaan. Ja, dan word je opgesloten in een huis met allemaal uh, cabaretiers en uh, toneelmakers en... Uh, ja, en dan moet je elkaar aan het lachen proberen te krijgen. En uh, lach je, dan krijg je een waarschuwing. Lach je nog een keer, dan flikker je uit het spel. Ja, en ja, dit seizoen uh, echt uh, een fantastisch leuke kast. Bas Hoeflaak, Leo Alkema. Oh, maar die twee al. Daar kun je toch Dat al. is al. Daar kun je nog geen vijf minuten mee naar huis zitten. Nee, Tina de Bruin zit er ook in. Uh, ook hele leuke gastact. Met Plean en Bianca en Ruben van der Meer. Ja, het is echt een, een dodelijk huis. Willy Wartaal zit er ook in. Koen van de bankzitters. Ja, er gebeurt van alles. Ja. En Tom, ik heb het aangezet. Ik zit gewoon echt te gieren. Ja. Het is weer zo, ja. het is zo fantastisch leuk. Ja, dat weet ik nog wel van het seizoen waar jij in zat. Wat ik helemaal gezien heb. Dat is hey, uniek, hè? helemaal is uniek. Ja. Maar inderdaad, je ligt te, te gieren. Ja, want ja. je gaat toch een beetje meedoen. weet je? Van Kan ik het dan volhouden ja, uh, ja. om niet mee te lachen? Ja, het is niet te doen. Ja, echt te gieren. Vooral de act van Tina de Bruin. Ja, ik ga het er niet over hebben. Ah, wat een fantastische act was dat, zeg. Is alles al live dan, alle afleveringen? Uh, al volgens mij zijn er nu vier live oh, van ja. de zes. Oh. Dus volgende week nog één en de week erop nog één. Maar het, dan is dit een mooie moment om in te haken, Tom. we kunnen we het erover hebben, dat is leuk. Ja. Nou, kijk Tippy dus. Misschien vanavond. Oh, wat leuk. Ja. Oh, Even voorleggen bij de vrouw. Oké, okay, nou. dat is leuk. Van gieren naar weer wat lekkere muziek. Zometeen Cloud, App Vloed en, en nu de mannen van Kensington. Hier is Stay Back Your Music. Q Music app en vloed. Ja, van app en vloed is het bruggetje naar de Noordzee natuurlijk snel gemaakt en van de Noordzee naar het strand van Scheveningen. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Ja, heb je hem? Ik heb hem. Ja, dat was niet heel moeilijk. <laughs> ja. Ja, we geven weer tickets weg, hè? Ja, dit is wel leuk, zeg. En uh, grote kans ook dat je voor de zomer, ja, misschien qua vakantie wel... maar qua feestjes nog niet heel veel plannen hebt. Nou, daar gaan we wat aan doen. Vanaf komende maandag maak je bij Q een kans... op tickets voor het grootste zomerfeest van Nederland... Gaat gebeuren, ja, het staartje van de zomer. Zaterdag 5 september op het strand van Scheveningen. Ja, met op het podium Akda de Munnik, Flemming, Bente, de bankzitters. Uh, maar ook Kruintje Papi, Chris van Amsterdam en Suzanne en Freek. Ja, nou, wel een lekker line-up hier hoor. Ja, hartstikke leuk. Ja, vanaf maandag dus, uh, kun je tickets winnen. Dus niet nu. Nee, dat is wel een beetje een dode dat bus. Dat is wel een beetje een dode bus. Maar schrijf hem al vast op, hè, vanaf maandag. Dan ja. de hele week, dus nou, redelijk wat kansen. Ja, Juist. Dus echt lekker mee doen. Goodbye. Music. Het is uh, bijna acht uur. Zometeen naar achteren. Heb je de koffers meegenomen weer terug uit uh, Praag? Zeker. Fijn, dan spelen we zometeen het grote kofferspel. Ja, en het nieuws komt eraan alleen. Goedenavond. Ja, Goedenavond. Geld krijgen om in de bioscoop een film te zien. In Amerika gebeurt dit nu en ik vertel zo waarom. Deze van Kelvin Harris, zo direct bij Q. Ga je in 2026 veel de weg op? Let dan even goed op.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 Profiteer nu van 30% korting op bijna alle hang-, tafel- en vloerlampen. Karwei maak het mooier. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winterspelen. <tie> Voor wie wordt de droom van Milaan werkelijkheid? Ja, groot!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 hem snel in de winkel of op kpn.com snelpakkers. Anders schrijf je mis. Pak. Pak. Deze week komt je trek aan ze trekken. Want bij elke Domino's afhaalpizza krijg je er een extra voor nada. Honor the Domino's. Acht uur, goedenavond. Een hele goede avond. Je muzieknieuws Nieuws van nu.nl Krijg je van Allen? Goedenavond. De universiteiten zijn blij dat de geplande bezuinigingen niet doorgaan. Het nieuwe kabinet wil namelijk juist meer geld in onderwijs stoppen, omdat kennis en onderzoek volgens de coalitie belangrijk is voor ons land. Universiteit Leiden reageert voorzichtiger. Dat wil eerst zien waar het geld precies naartoe gaat. In Purmerend is